Dooral Negens met het NOS-journaal. Een aantal actiegroepen gaat via massaclaim maatregelen eisen van de overheid om de hoeveelheid PFAS in de bodem te verminderen. Onder meer Schiphol, WATCH en de vakvereniging voor brandweervrijwilligers doen mee aan de actie onder leiding van advocaten Geert-Jan en Carrie Knoops. Volgens het RIVM krijgen Nederlanders te teveel PFAS binnen en dat kan leiden tot kanker en andere ziektes. Knoops gaat om die reden een rechtszaak aanspannen tegen de staat om deze aan te zetten tot sneller ingrijpen. Volgens Unicef is in het noorden van de Gazastrook bijna een derde van alle baby's en peuters ondervoed. Dat is een verdubbeling ten opzichte van januari. De kinderrechtenorganisatie van de VN zegt dat in de afgelopen weken... zeker 23 kinderen zijn overleden aan ondervoeding en uitdroging. Ook in het zuiden van de Gazastrook verergert de situatie snel, zegt Unicef. Hulporganisaties wijten de honger aan de opstelling van Israël. Dat land zegt mee te werken aan hulpverlening... maar de grenscontroles zijn zo streng dat weinig vrachtwagens de Gazastrook in mogen. Bij een dronaanval in de Russische grensregio Belgorod zijn twee doden gevallen, heeft de gouverneur van de regio bekendgemaakt. Er zouden ook drie gewonden zijn. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de bekendmaking. Belgorod werd in de afgelopen maanden vaker onder vuur genomen. Zo was er volgens Rusland dinsdag een grote Oekraïnse dronaanval. Die vond plaats niet alleen boven Belgorod, maar ook bij de grote steden Moskou en Sint-Petersburg.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 Het weer in het Middenland bewolt en het kan de komende uren nog een beetje regenen. In het noordwesten breekt snel de zon door. En vanmiddag op de meeste plaatsen zon dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en Zandvoort zal het best wel houden. Dit is Goedemorgen Zandvoort van 16 maart. Uiteraard was dit de Dreamband. en uh, Pim, kan je nog meepraten? Ja, ik kan nog meepraten. Ja. Nou ja, geen, geen Kings vandaag? Nee, helaas niet. Allemaal, allemaal Nederlands, oké. Okay. Uh, wij zitten in uh, Racecafé Rabbel, waarvoor dank. U bent natuurlijk allemaal welkom om uh, te komen kijken en te luisteren. De redactie is gedaan door Hans Botman. Tekst en muziek op verzoek van de heer Molenburg, Pim Grof. Naast mij zit David Molenburg, goedemorgen als mede-presentator. Goedemorgen, goedemorgen Ben. Fijn dat ik weer, weer aan mag schuiven, leuk. Ja, nou ja. altijd leuk om een keer mee te doen en, en ook te voelen hoe het, hoe het zit met de radio. Carina Veren die is onderweg en die spreken wij in het tweede uur. En uh, tegenover ons zit Suzanne van der Broek, goedemorgen. Goedemorgen. Je haalde het net al aan, jaren geleden hebben wij ook al eens gesproken. Jazeker en bedankt dat ik er weer mag zijn, leuk. Hoe is het? Het gaat goed. Met de surf. Met het surfproject gaat het goed. Zeker. Uh, we hebben dit jaar een uh, jubileumjaar. We bestaan uh, tien jaar. En uh, dat uh, gaan we vieren. Dus het is fantastisch om uh, het seizoen eigenlijk hier te mogen openen. Oké. Okay, misschien kun je even terug. Tien jaar geleden. Want hoe ben jij ben je begonnen met dit, uh, dit project? Ik ben uh, begonnen in 2014. Uh, daar, ik werkte bij een zorgboerderij. En daar was een jongen. Uh, Stef. Stef. Uh, heeft het syndroom van Down. En die vroeg aan mij, toen ik terugkwam van een surftrip... kun je ons hier uh, niet leren surfen? Ik wil leren surfen. En toen zei ik nee. En toen dacht ik, oh mijn hemel, als ik dat zou kunnen doen... als ik hem mee zou kunnen nemen naar de zee. En ik surfte zelf bij uh, Surfschool Zandvoort toen nog. Nu heet het Surfana. Uh, en ik ben daar gaan vragen van... Hoor, uh, zouden we dit kunnen doen? Zouden we kunnen gaan surfen met kinderen met Down, autisme, ADHD... en andere ontwikkelingsproblemen? En zij zeiden, dat kan, maar wie gaat dat uh, organiseren? Want wij hebben het best druk. Toen dus zei ik, nou dat ga ik doen. Dus toen uh, zijn we begonnen in Zandvoort. En, en, want de kinderen die bij jou surfen, waar komen die vandaan allemaal? Nou eigenlijk komen die uit het hele land. Hmm. Um, de kinderen die, die surfen, die inmiddels... Um, bestaan we op vier locaties langs de Nederlandse kust. Dus we zijn wel wat, wat gegroeid. En uh, nou, de kinderen komen uit het hele land... En ook uit wordt uiteraard, en uh, omgeving, dus uh, ja, de um, dus niet om on, onbeleefd bedoeld, maar de kinderen zijn anders als andere kinderen. Uh, mm -hmm. hoe, hoe ga je daarmee om? Wat je zegt, nou, zelf al het is van autistisch tot het syndroom van Down, ja, daar zit nogal wat verschil tussen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Uh, nou, we hebben daar een speciaal programma voor ontwikkeld, um, de kinderen die hebben kinderen met down, autisme, ADHD, die hebben wat meer structuur nodig in de surflessen. Dus dat hebben wij met elkaar in de loop der jaren en al vanaf het begin met een bepaalde structuur nemen ze mee de zee in. En het is ook niet dat we ze niet leren kennen van tevoren. We doen ook echt een intakegesprek met alle kinderen, zodat we de gebruiksaanwijzing van het kind leren kennen. En dat we ook echt de vrijwilliger die met het kind in, het zee, in zee gaat, koppelen... ...aan het kind en de gebruiksaanwijzing meegeven. Want ze krijgen één-op-één één begeleiding in de zee... ...en soms zelfs twee-op-één. Er zijn ook opvangers aan de kustlijn... ...want sommige kinderen die komen dan met een golf aan uh, gesurfd ...of op hun buik of uh, op hun knieën... ...maar rennen het niet om in hun eentje terug te gaan... ...en dan is er een opvanger die ze terugbrengt... ...en die ze aanmoedigt natuurlijk. Uh, en uh, nou, het is heel fijn voor vrijwilligers... ...om uh, te snappen hoe ze met een kind om kunnen gaan... Dat vinden vrijwilligers ook af en toe nog best spannend. Hebben jullie daar een speciale ondersteuning bij gehad van echt, ja, professionals die uit het veld die weten hoe je dat soort programma's opzet? Ja. Ja, uh, enerzijds ben ik zelf ontwikkelingspsycholoog. Dus uh, er zit kennis bij mij uh, uh, over de doelgroep. Uh, en uh, voor het surfen hebben wij uh, inmiddels uh, zeg maar, aangesloten bij een internationaal netwerk. En uh, vanuit dat internationale netwerk uh, delen we kennis met elkaar en verbeteren we ons programma ook. En daarbij uh, hebben we ook wetenschappelijk onderzoek kunnen doen en kunnen publiceren omdat we aangehaakt zijn bij dat netwerk. En uit dat onderzoek komen natuurlijk ook een heleboel dingen... naar voren waar je je... De knoppen waardoor je je programma weer kan verbeteren. Dus we zijn eigenlijk altijd aan het evalueren... en aan het verbeteren. Nee. Juist vanwege de veiligheid, omdat je met een kwetsbare doelgroep omgaat. Ja. Ga jij uh, bij de spot in het water? Nee. Waar dan? Bij Sjervana. Bij, oh, bij Sjervana. Uh, Rapanui. Ja. Um, ik zie die berg steeds groter worden. Uh, aan vrijwilligers. Want je zegt al mensen gaan mee, mensen moeten ze opvangen... Hoe, hoeveel man lopen er daar dan rond? Nou, dat vind ik een hele leuke vraag. Omdat ik dan tegelijkertijd ook mijn waardering kan uitspreken voor al deze mensen. Uh, want ik uh, zei al, hoe is het begonnen in 2014? We zijn ontzettend gegroeid. We zijn gegroeid van twaalf vrijwilligers. Wat eigenlijk vrienden en, uh, en vriendinnen van mij waren. Die ik mee heb genomen naar het strand. Om acht kinderen te begeleiden. Zijn we gegroeid naar... 450 vrijwilligers. Uh, die over het hele land. ons helpen in en om de zee. Uh, en we zijn ook gegroeid. van uh, 24 surflessen. naar ruim 1000 surflessen per jaar. Dus we zijn behoorlijk. Uh, behoorlijk groot geworden. En uh, al die mensen. Ja, dat is gewoon. Daar, daar kan je je waardering bijna niet. Mm -hmm. dat, dat lukt haast niet. Het is zo fantastisch. wat al deze mensen. vrijwillig doen. Daar zijn we heel dankbaar voor. Als ik. naar de vrijwilligers kijk. dan gaat er bij mij ook een lampje opleidingen branden of de ja. begeleiding branden. En dat is niet onbeleefd bedoeld, maar het is niet het kind wat gewoon het water in rent. Absoluut. Hoe, hoe doe je dat? Nou, daar besteden we heel veel aandacht aan. Uh, en precies omdat we met een kwetsbare doelgroep omgaan en belangrijk vinden dat het professioneel gebeurt en, uh, en de kwaliteit goed blijft. En de veiligheid. Dus we geven alle vrijwilligers een training. Voorafgaand aan... Uh, nou elke keer dat ze het water in gaan, krijgen ze een training van ons. Uh, dat is een training die op locatie, dus op, in Zandvoort, uh, op locatie gebeurt. En daar leren ze over... Um, wat is het surfproject, wat kan ik verwachten als vrijwilliger... hoe kan ik een kind begeleiden in de zee uh, en hoe kan ik de verschillen... Dus we, zijn, we werken met verschillende doelgroepen, dus hoe kan ik een kind met down begeleiden in de zee... of een kind met autisme en wat heeft dat kind nodig... En ze krijgen ook allemaal een surfles. Want het zijn niet altijd uh, surfers die bij ons komen helpen. Het zijn ook mensen die affiniteit hebben met de zorg. Of zelf een broer of zus met uh, autisme hebben. Of op een bepaalde manier affiniteit hebben met mm -hmm. ons project. Die komen naar ons toe. En nou ja, als je nog nooit gesurfd hebt, moet je dat wel eerst even leren. Dus uh, Je leert het overigens ja. niet in een uurtje. Dat uh, kan ik zelf wel, bekrachtigen. Je wilt wel het gevoel. Maar je hebt het gevoel ja. en het is vooral heel belangrijk dat ze snappen hoe je een kind begeleidt in de zee. Want dat is ook weer anders dan zelf surfen. Dus daar besteden we veel aandacht aan. En nog even denk ook over die veiligheid. Elke vrijwilliger moet minimaal drie keer komen. Dus elke vrijwilliger uh, kan één kind wel drie keer begeleiden. Dat is voor de structuur en de voorspelbaarheid van zo'n kind gewoon ontzettend ja. belangrijk. Ja. Als je met die kinderen bezig bent, euh, nou ja, dan, euh, het begint natuurlijk euh, net als iedereen met vallen opstaan, zou ik maar zeggen. Maar, maar wat zie je met die kinderen gebeuren? Fantastische vraag. Uh, omdat ik het nu meteen voor me zie. Uh, als ze de eerste keer op het strand komen, over het algemeen, vinden ze het dan uh, vrij spannend. Als je nog nooit gesurfd hebt uh, en deze, deze doelgroep. Maar wat fijn is dat ze voor hun intakegesprek al één keer op de locatie geweest zijn. Dus een klein beetje spanning hebben we daarmee weggenomen. Ook voor de ouders om uh, uh, te rijden naar een plek wat ze nog niet kennen. Dus, uh, en de eerste keer komen ze aan en dan zijn ze vrij nou, schuchter, een beetje verlegen. Een beetje spanning zie je uh, ontstaan bij die kinderen. Sommige kinderen met ADHD moeten juist even heel hard rennen over het strand... En kinderen met autisme kunnen wegduiken achter hun, achter hun ouders. We hebben één meisje gehad dat in de eerste les eigenlijk wegkroop en zo angstig was. En toch hè, langzaam stapje voor stapje die zee ingekregen. En na drie lessen, nou ze komen rennend, de strandafgang bij Rappen kennen jullie. Hallo. Ze komen rennend de, de afgang af. Ze rennen, soms vliegen ze in de armen van de vrijwilligers. Want we proberen een beetje te temperen. Uh, ...waar dan vliegen ze in de armen van de vrijwilligers, want die kennen ze ook. Die hebben dan al drie keer met ze ja. gesurfd. En, nou ja, je ziet ze groeien. Hmm. Letterlijk en figuurlijk. Hoe vaak surfen de kinderen? de kinderen? Want op een gegeven moment zijn ze natuurlijk aan verslingerd en dan willen ze maar door, maar door, maar door. Klopt helemaal. En, uh, nou ja, we begonnen gewoon natuurlijk met, uh, met één serie lessen van, van drie uh, het eerste jaar. Toen hebben we dat uitgebreid van nou, als je drie keer bent geweest mag je daarna nog drie, drie keer terugkomen in een surfclub. Uh, en vervolgens hebben we nu bekeken van hoeveel kinderen al drie jaar of langer terugkomen. En dat is geloof ik 40% van alle kinderen. Dus de kinderen die mogen het jaar daarna ook gewoon weer terugkomen bij ons. We gaan van 8 tot 18 jaar, maar dat vonden we eigenlijk ook niet toereikend meer. Dus toen hebben we een pilot gedaan voor 19 jaar en ouder. Want dan heb je de kinderen een passie meegegeven. En vervolgens zeg je, nou ja, nu ben je 19 en nou kan je niet meer terugkomen. Dat, dat konden wij niet over ons hart verkrijgen. Nou, dus die, die kant wil ik eigenlijk een beetje op. Ja. Om, dat wordt ik 19, maar nou heb ik uh, het syndroom of ik ben autistisch. En ik word 20. Ja. En dan? Nou, en, uh, ik, ik wil graag blijven surfen. Natuurlijk. Ja, nou, en als je dan bij ons surft, dan mag je gewoon terugkomen. Want dan hebben we de, de doorstroomgroep ja, ja. bedacht. En, dus het wordt wel een hele grote club. Ja, ja het, is wel, het is wel echt gegroeid. Ja, zeker. Hey, tien jaar? Ja. Um, hoe gaat het vieren? Nou, uh, het is natuurlijk fantastisch dat wij uh, tien jaar bestaan. Dat we zo gegroeid zijn. En uh, wat ik vooral wil, is um, echt. Oprechte waardering voor alle vrijwilligers, uh, maar ook de kinderen die al zo lang bij ons surfen en mm -hmm. zich veilig voelen en ons de kans geven om, uh, om ze mee te nemen de zee in. Dus uh, we gaan. Uh, ja, ik ga niet alles verklappen, dat, uh, dat, dat vind ik niet leuk, maar we gaan in ieder ja. geval uh, uh, vier feestjes geven op alle vierde locaties voor, voor iedereen. Uh, we zijn bezig met een prachtig jubileumboek. Uh, dat is ook belangrijk om te laten zien van nou, wat hebben we de afgelopen tien jaar gedaan en bereikt. En uh, ook belangrijk omdat we bij elk team wat surft, een uh, fotograaf inzetten. Mm -hmm. uh, en die fotografen doen dat ook allemaal vrijwillig. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om beeldmateriaal te hebben ja. om, om voor die kinderen ook thuis. Sommige ouders hangen Tuurlijk. postergroot hun ja. kind op. Ja. En dan komt er een kind uit school en, en met een ander kind en die zegt dat ben jij toch niet? En dan zegt ja, dat ja, ben ik, dat wel. ik wel. Dus de trots. <laughs> En het zelfvertrouwen wat je daarmee kan creëren is natuurlijk waanzinnig. Maar even terug naar de vraag voor jaar bestaan. We gaan, gaan in ieder geval feest vieren. Okay. Uh, en, en echt eventjes stilstaan bij uh, wat we bereikt hebben. Want ik, dat vind ik soms toch wel eens... Uh, dat, dat ...organisaties dat te, te ver, misschien een beetje vergeten. Hè? Je kijkt natuurlijk ook heel erg vooruit... ...van wat wil je nog allemaal bereiken. Maar met deze tien jaar moeten we dat echt even... Ja, ik denk dat je best een keer uh, trots terug ja. moet kijken. Ja. Als je, uh, wat je zegt van zorgboerderij... ...van, hé, hey, ik, mag, mag ik mee het water in? Ja. En wat je nu ziet op vier locaties... ...dat je gewoon uh, eigenlijk voerprof... Uh, ja. ...met de surf bezig bent. Ja. En dan even, want De andere locaties, waar zijn die precies? Dat is in Kamperduin. Mm -hmm. uh, Ter Heide... Dus in het ja, Westland. Zuid-Holland. Ja. En uh, dat is Ouddorp. Oké. Okay. Ook Zuid-Holland. Echt, uh, ja. Geen ja. Scheveningen. Geen Scheveningen, nee. Maar ja, daar we, dat we, was we, een, hebben we weinig te zoeken, toch? ja Dat was een bewuste keuze. Dat was een bewuste keuze. Dat is toch vrij, uh, vrij druk daar. Ja. En ook, ja, ook heel vol in de zee met surfers. Dus, en wat deze ja, kinderen ja. nodig hebben is veel ruimte. Dus rust, rust en ruimte. Rust ja. en ruimte en structuur. Ja. De structuur die zit wel bij jullie in, in, in de club, moet ik zeggen. Want uh, ik, ik mag het wel een hele grote club noemen. Uh, ik hoop dat je een heel mooi feest hebt op vier plaatsen. Ja. En uh, kom achteraf nog eens een keer vertellen hoe het was. Ja, dat doe ik heel graag. Veel succes ja. ook in, in, ja, in, de, in de komende wow. jaren hierna, na het jubileum. Ja. Het is heel mooi werk wat jullie doen. En uh, nou ja, nou. dat wij ook wel een keertje graag ook even. Lang zou willen komen. Ja, super. Welkom, super, Kom, zeker welkom. We denk ik, niet ik, ik zou nog, mag ik nog één ding toevoegen? Ja, zeker. Want ik denk dat de, het uh, leuk is om te vertellen dat er ook voor de komende jaren wel, eh, los van het vieren, wat mm. ambities zijn. En, uh, en dat er ook een, inmiddels een, een Nederlands netwerk bestaat. En naast het internationale netwerk waar wij bij zijn aangesloten, is er ook een Nederlands netwerk. En er zijn meerdere partijen in Nederland die nu het surf als therapeutisch hulpmiddel inzetten, wat wij ook doen. Mm -hmm. En uh, we zijn ook echt met elkaar, staan we nu aan de voet van een kwalitatief keurmerk. En dat vind ik nog belangrijk om te noemen. Omdat ik, he, die kwetsbare doelgroep waar we mee de zee in gaan, dat moet natuurlijk ja. kwalitatief gewoon goed ja. staan. En niet iedereen kan zomaar de zee in met nee, deze doelgroep. Duidelijk. Dus nee. we willen met elkaar een keurmerk ontwikkelen. Om echt voorwaarden te stellen van waar moet je nou aan voldoen. Dat is belangrijk. Om veilig uh, met deze ja. doelgroep de zee in te gaan. Suzanne, dank voor de uh, duidelijke bedankt. uitleg. Ja, en, uh, super en, uh, bedankt dat ik hier Vier feest. We en we doen. komen graag een keer kijken. Ja, zeker. Welkom. Dankjewel. Bedankt. We gaan door met uh, muziekje nummer twee. En weer een voor Yves Berendsen, zin in jou. Deze avond zou wel eens heel anders kunnen gaan Je zei ga je mee Staan. En we konden haast niet wachten om naar huis te gaan. Ja, want heugende lach zei mij dat alles was. Ja, we wisten allebei al lang hoe laat het was. Het leven kan een feest zijn, maar je moet het zelf Voor het tweede gedeelte uh, ga ik met mijn medepresentator praten over zijn beroep. En hij is burgemeester van Zandvoort. Uh, hoe is het de afgelopen maanden geweest als burgemeester van Zandvoort? Nou, ik moet zeggen dat het, uh, het is, uh, eigenlijk buitengewoon rustig is. Um, uh, uh, uh, ik moet zeggen, ja, er zijn nu periodes dat er heel veel uh, lastige casussen zijn. Dat het in de politiek een beetje rumoerig kan zijn. En ik moet zeggen, eigenlijk... Uh, Draait alles op zich heel goed op dit moment. Als ik even politiek kijk, dan ja, is de gemeenteraad gewoon lekker op, op, op dreef. We zijn nu twee jaar bezig, gebeurt best veel. Tegelijkertijd ook het college, moet ik zeggen, functioneert ook gewoon goed. We werken hard, gunnen elkaar heel veel. Dat is ook echt heel fijn om, om te zien. En we zijn natuurlijk wel in afwachting van het feit dat het gewoon weer warmer gaat worden. En dan weet je dat er automatisch ook gewoon weer veel meer gaat gebeuren.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 Um, ik heb begrepen dat de Haltzat nu één vergunning mag aanvragen voor een feest. En niet meer van die versnipperdingen. Nee. Gaan we daar naartoe dat we de, de vergunningen gewoon.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 Nou, dat is helemaal weg. Uh, er wordt nu van uitgegaan, als jij een voetbalclub bent, dan moet je het binnen jouw stadion goed regelen. Um, als je bijvoorbeeld in heel veel buitenlanden, uh, zie je dat politie overal bij alle evenementen rondloopt. Maar als je hier bij de Formule 1, uh, wij zeggen tegen de jongens van de Dutch Grand Prix, jullie zijn verantwoordelijk wat er op het terrein gebeurt. We stellen eisen aan de hoeveelheid beveiligers die daar rondlopen. Daarbuiten is de politie om de boel goed te regelen. Um, ja, en dat betekent ook wat in de richting van de organisatoren.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 uh, ja, uh, met, een, met, een, met een groot glas naar kijkt, zitten er natuurlijk altijd elementen in waar niet iedereen tevreden over is. Uh, dat, dat, is dat is bij alle stukken die uh, dus allemaal mannen van pas te maken, zodat iedereen zint, enzovoort. Onmogelijke enzovoort, ja. zaken die je in de wereld vindt. Dat, dat, dat is zo eenmaal zo. Um, verder nog wat um, privé, Japan geweest. Uh, dat klopt, ik ben uh, de, een lang gekoesterde wens uh, die uh, uh, wij vier jaar geleden hadden, dat was voor corona, om met mijn jongste zoon voor zijn eindexamen naar Japan te gaan. Uh, nou, dat kwam er niet van door corona. Japan is heel lang dicht geweest uh, en we konden gelukkig uh, uh, tweeënhalve week vinden in de vier agenda's van mijn vrouw en mijn twee kinderen. Uh, en mijn jongens zijn ondertussen het huis uit, dus het was een heel dingetje om naar Japan te gaan en het was fantastisch, het was heel mooi. Toch al even een, een dingetje meegemaakt, hè? Ja, aardbeving. Ja, dat ja. was wel, wel bijzonder. als je, Wij zaten in, in een bergdorp, vlakbij het epicentrum. Op een gegeven moment begonnen al onze telefoons alerts af te geven. Gekeurig in het Nederlands, overigens, moet ik zeggen. Oh ja? Zware aardschokken verwacht, maar ik kreeg het bericht nog niet binnen of alles begon te schudden. En gelukkig, we zaten in een, in een, in, in een guesthouse bij mensen thuis. Japanse mensen die overigens geen woord anders dan Japans spraken. Maar het was ons wel duidelijk dat we snel naar buiten moesten. Uh, en het was wel, ja, wel heftig om mee te maken. Mijn vrouw die heeft in Colombia gewoond vroeger, dus die is het wel gewend. Maar die vond dit ook wel, wel uh, behoorlijk uh, Bijzonder, Ja, dus, uh, nou ja, ja. Je, uh, je moet natuurlijk wel je reis daar weer op aanpassen. Want ja. je, je hebt natuurlijk je planning en als het gaat beven, ja. dan moet je hem bekijken. Ja, wij moesten inderdaad uh, uh, een stuk omreizen omdat we niet terug konden naar het gebied waar, uh, waar echt tsunami-alarmen waren en zo. Maar goed, we zijn er nog. We zijn er nog. Ja, want daarna uh, ging uh, de burgemeester in, in zijn beroep met ketting naar Parijs. Nou, niet met ketting. Uh, <laughs> nee, ik ben, ik ben uh, vorige week uh, inderdaad een, een kort bliksembezoek van 48 uur aan Parijs. Met uh, de zogenaamde met de Pol uh, Area Club. Dat is uh, ja, eigenlijk de gemeente Amsterdam met alle grote instellingen en een aantal buurgemeenten. Uh, en dat heeft mm. eigenlijk drie... Taken, dat is drie uh, redenen. Dat is in de eerste plaats om banden aan te halen met het ja, Franse bedrijfsleven. Dus een grote receptie daar op de uh, ambassade. Tegelijkertijd ook het kennis opdoen en het onderling uh, delegatie van 80 man, onderling uitwisselen van ideeën. Daar nou, kan er nog niet te veel over zeggen, maar daar is ook iets heel moois geboren voor het jaar 2026. Want dan gaat er een herdenking plaatsvinden van een groot evenement, wat in Amsterdam heeft plaatsgevonden. Um, en daar kunnen wij, uh, als het goed is, een mo mooie spin-off uh, in Zandvoort voorbereiken. Nou, daar zijn dit soort... Uh, het is gewoon uh, een groot netwerk. Uh, uh, ja, dit zijn, dit zijn ook... En ja, je haalt er dus ook echt dingen uit uh, voor Zandvoort. En we zijn nu aan het kijken hoe we dat kunnen realiseren. Maar daar kom ik nog op terug. Oh, dus we zijn zeer benieuwd. En, en dan houden we die ook nog even op de agenda. Ja. In 26 is het ook World Pride overigens. Dus die, die komt er ook aan. Um, strand. Vorig jaar eh, hier en daar wat, wat opstootjes. Eh, gaat daar aan de voorkant wat mee gebeuren? Ja, we hebben natuurlijk vorig jaar een, een, een weekend gehad in het voorjaar waar behoorlijk wat overlast was. Nou, Dat is ook aanleiding geweest om een aantal dingen echt behoorlijk aan te scherpen. En het is elk jaar weer ja, eh, verbazingwekkend hoe dan weer andere vormen van overlast ineens eh, opduiken. Nou, we hebben de rest van het, van het seizoen de boel goed onder controle gehad en we zijn nu al heel lang bezig om uh, dat weer voor elkaar te krijgen. Ik had het net over ja, dat het bij de politie echt schrapen en, en duwen is om, om de mensen hier naartoe te krijgen. Uh, dus daar ben ik heel blij omdat we daar nu uh, al in een vroeg stadium mee bezig zijn. De camera's op de boulevard hangen daar. We gaan het komende jaar ook uh, met drones uh, uh, werken uh, om um, ja, waar overlast is ook de, met toezicht dat uh, goed te kunnen doen. Politie gaat op een uh, ja, wat, wat, wat nog wat slimmere manier werken. Maar het zijn ook hele simpele dingen. Uh, Vorig jaar was het natuurlijk uh, bij de Dirk van den Broek. Op een gegeven moment moesten die eerder sluiten omdat het uh, gewoon heel vol werd. Ja, en ik, ik heb nu ook een gesprek waarbij ik zorg, zorg in godsnaam dat als het nou weer warm wordt dat je je voorraad op orde hebt. Dat je voldoende personeel hebt en dat je een bewaker voor je deur hebt. Want ja, er komen 100.000 tot 120.000 mensen. Ik zeg dat, dat ik vergelijk het altijd. Het eerste warme weekend is net als wat ik, waar ik wel eens bij geweest ben. Als de koeien weer de wei in gaan na, na een lange winter. Ja. Iedereen is uitgelaten. Iedereen is door het dolle. Ja, en dat levert gewoon natuurlijk ook wel weer gedoe op. Waar je heel goed op moet kunnen inspelen. Snel op inspelen. Ja. Ook. Ja. Ja, het panie van Dirk van Broek heb ik gezien. Want uh, als er een trein aankomt gaat 5% er echt door het strand op. En die andere 5% ja. gaat een blikje cola en een zak chips aan. Ja. En dat, uh, maar goed, dat ik, heb dus, ik heb dus volgende week ook een gesprek daar uh, om, om echt dit goed met elkaar door te spreken. Uh, overigens, ik wil er nog even bij zeggen dat wij natuurlijk ongelooflijk blij zijn met de inzet van... Nou, zowel de, de renningsbrigade als de renningsmaatschappij die echt ondersteunen... Uh, als vrijwilligers en ook de relatie die we hebben met de strandpachters. We hebben de strandpachters een deel daarvan voorzien van zogenaamde horeca -portofoons. Dat betekent dat als er overlast is, ze meteen bij de politie op de lijn kunnen komen. En dat niet via allerlei meldnummers hoeft te gaan. Dus het uh, centrum, hè? daar is dat begonnen, die ja. horeca portofoons. En het bleek daar als een trein te werken. Ja. Want als er iets gebeurt... Weet nu het hele strand ja. van die groep komt eraan. Ja, dus dat, de politie. Ja, de dus we, we hebben het echt ja, in het centrum afgekeken. Ja, daar, daar werkte het, het. Vorig jaar echt gedacht, ja, als dit in het centrum werkt, dan moet het bij eh, het strand ook werken. Mooi, dan gaan we een rustig eh, strandseizoen tegemoet. Dat hoop ik. Hoe is het met de hangjongeren? Ja, dat, daar laat ik zeggen, was de afgelopen tijd rustig. Ik zie nu alweer wat onrust eh, op bepaalde plekken ontstaan. Eh, heel blij met de inzet van jongerenwerk, want die zitten er ook bovenop. Eh, ik wil daar wel één ding over kwijt, dat is wat mij wel verbaast is, dat de jongeren waar die overlast geven wel jonger worden. En dat het ook wel wat, um, nou om maar te zeggen, wat, wat intenser is. Uh, en ik vraag me dan altijd af van, ja, die, die kinderen hebben ook ouders. Um, en ik kom letterlijk ouders tegen die het vrij normaal vinden, bijvoorbeeld dat hun kind met een mes op zak loopt. Uh, en ja, want hij moet zich toch kunnen verdedigen is dan het argument. Ja, ja, ja, dan val ik van mijn stoel en dan denk ik van ja dat, dan, dan, dan, dat begrijp ik niet en nee, ja, ik vind dat gesprek moet je ook voortdurend blijven aangaan maar dat is wel iets waarvan ik en waar zijn we ons allemaal ter degen van bewust dat dat wel speelt um, en het blijft ingewikkeld om daar ook grip op te krijgen, maar nogmaals met alle partijen uh, zijn we er wel volop mee bezig. Okay. Ja, tot zover dan gaan we weer een stukje um, muziek draaien en daar heeft... Uh, daar heb je ook nog een, een, een dingetje over op Facebook gezet. Of dat ze moest, eigenlijk moesten winnen, maar het is niet gelukt. Bodine Monet met de Tears Like Rain. Mm. You really kept it low-key How many nights? How many times? And maybe she was just a silver lining And All my fears like rain Running down down my face again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 sister me To the I will never meet the finish line But I'll come home en Michel, in de reserve nummer 1 was dit Want we wachten op Carina Tan Die zou hier langskomen Dus als je ons hoort, je kan nog even snel deze kant op rennen Maar, Suzanne had ook nog een opmerking Ja, Ik, ik wilde eigenlijk ook nog even vertellen Dat we nog een paar plekjes over hebben In Zandvoort Voor deelnemers, Dus ja. kinderen of ouders van kinderen met down, autisme, ADHD, die kunnen hun kind nog aanmelden in Zandvoort. Maar hoe doen ze dat? Dat doen ze op onze website www.surfproject.nl www.surfproject.nl En als je nou denkt, ik ben 18 jaar of ouder en ik zou het superleuk vinden om deze kinderen te begeleiden in het water, dan hebben we ook nog wat plekjes. Maar dus de oproep is tweeledig, uh, ouders met uh, kinderen, uh, down, uh, ADHD en noem maar op. Die zijn welkom om een kind aan te melden, maar je wilt ook graag wat vrijwilligers hebben. Dat zou ook super zijn. ja. Komt er maar nog één vraag op: bij veel sporten worden ouders weggestuurd. Hoe doen jullie dat? Ouders willen dat kinderen uh, ja. schieten met het doel en dit en dat soort mm. opmerkingen. Uh, houden jullie ze een beetje weg? Nou, ouders uh, mogen zeker kijken aan de kustlijn. Naar hun kind. Want daar worden ze zelf ook heel vrolijk van. Want het kind uh, dat gaat lachen, gieren, brullen en, uh, en blij zijn. Dus dat is natuurlijk voor ouders heel fijn om te zien. Er zijn ook ouders die vertellen dat, uh, dat hun kind... Dat de beperking even helemaal leek weg te vallen in de zee. Dus je hmm. moet nagaan dat dat voor een ouder natuurlijk enorme impact heeft. Uh, en het is... Ja, kom. Uh, ja En het is... Uh, uh, Even, even terug naar de vraag. Ik ben hem heel even kwijt. Uh, wat doen we met ouders? Ja. Ja. Nou, die ouders mogen alleen niet hun kind zelf begeleiden nou, okay. in de zee. Dat niet. Want dan uh, is er te veel interactie met ouder en kind. Dus Oké, okay, nou, de ja. oproep is gedaan. Uh, nou, we zien ik u maak plaats. de volgende gasten al uh, Bedankt aankomen. dat ik nog even deze oproep mocht doen. Dankjewel. Oké, okay, dag. <laughs> nou, dan gaan we ook gelijk door. Want uh, inmiddels, wij, wij, maar zoeken, wij maar zoeken naar Carina Tan. Maar die bleek al binnen te zijn. En ook zoeken naar, uh, naar onze artiesten. En Fred is er ook al. Met hond, Fred. Met Kees. Ga lekker zitten. Het, het wordt hartstikke druk. Goedemorgen. Nou ja, ach, ga lekker hierbij zitten en jullie kunnen de microfoons uh, verdelen. Ja, weet je, ik heb cursisten meegenomen en dat is het beste reclame natuurlijk. Het, het wordt gelijk ontzettend druk, met cursisten. Ik hier. heb voor jou achtergrondinformatie meegenomen. Ja, dan, mee dankjewel. wel. Waar we het over hebben. Goedemorgen, daar. Ja. Morgen. Maar jullie gaan zitten. Hij of zij die wat wil vertellen, praat liefst in de microfoon. Ja. Pak hem echt... Voor mij haal je hem uit de, de standaard, Fred. Je kan hem er ook uithalen. Kan je hem ja, rond ja, oh, delen. Ik ga met bij Carina beginnen. Het project. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens over het project. Ja, project. Um, we hebben vorig jaar een heel mooi project opgestart. Dat heette Leven de kunst van Kunstverbind. En dat hebben we in samenwerking gedaan met uh, Pluspunt Noord. En... Um, dit is een vervolg op deze, uh, dit project en eigenlijk naar aanleiding van de cursisten die gewoon een vervolg op het uh, project van vorig jaar wilden. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dit zijn onze, letterlijk zijn onze klanten. Daarom heb ik er ook een aantal meegenomen. Dus ik hoop dat ze straks ook heel wervend gaan vertellen. Um, ze schrikken ervan. Ja, ze schrikken ervan, ja. uiteraard. Maar ja, dat, is, <laughs> <laughs> dat moet ook. Nee, hoor, Dit is een fantastisch project wat we uh, dit jaar gaan opstarten van uh, april tot oktober. Zeven vakdocenten uit Zandvoort uh, uh, doen hier aan mee. En aanstaande dinsdag hebben we een open dag in Pluspunt Noord. Eigenlijk, eigenlijk is dat de, de bekendmaking tot... Ja. Fred? Absoluut. Ik vraag het even aan Fred. Ja. ja, dat is de bekendmaking dat iedereen ook iedereen mee mag nemen uit Zandvoort. Om te kijken wat we, wat we aanbieden aan kunst, wat ze allemaal kunnen doen. Samenwerking, maar ook uh, contacten met elkaar. En ook de ouderen en de jongeren, maar één grote familie. En Zandvoort is heel uh, ja, creatief. Is dat. Ik heb, ik heb het gelezen, die poster. Het is ja. van 10 tot half 12. Is dat meer een, een bekendmaking tot? Ja, een bekendmaking. En dan kunnen ook iedereen die introducties meeneemt of vragen welke cursus voor mij niet geschikt is. Welke dagen. Kunnen we ook, wij kunnen alles uitleggen wat we gaan doen. En dan kunnen we kunnen ook aanpassen aan wat de vraag is. Er zitten ja. vier cursisten. Ja. Um, kan een van de cursisten vertellen wat, wat het is? Waarom je zo enthousiast bent? Ja. Oh, de, nou, sowieso dat je allerlei uh, disciplines hebt om uh, allerlei kunst te doen. En dan, uh, Heb je zelf gekozen voor iets? Uh, nee, toen niet. Hè. Toen hadden we allemaal uh, allerlei soorten muziek, uh, boetseren, noem maar op, uh, improvisatietoneel. Van alles en nog wat. Heel, uh, heel inspirerend. Snuffelen. Ja, maar uh, heel verrassend. Heel leuk. Ja. Nu, nu, je gaat dus voor de vervolglessen, begrijp ik? Nou, er zitten weer hele andere cursussen <laughs> tussen. Zoals cartoon uh, tekenen, bijvoorbeeld. Dat lijkt me ook wel leuk. <laughs> nee, je hebt een heel, heel schema. Uh... Ik zal, als het goed is, ja, nee, zal ga, ik, lang, uh, ga, ga ik even de docenten opnoemen. We hebben Annemarie Seybrandi. Uh, en zij geeft de papier-maché volgens uh, de kunstenaar Nikki de Sanval. En dat is uh, met papier dus en lekker plakken en uh, rommel maken. En zij geeft ook daarnaast nog een mozaïekcursus, Want daar is ze ook van bekend hè, bij velen hier in uh, Zandvoort. Um, Donna Corbani komt met een andere type cursus. Ook schilderen en tekenen, maar dan intuïtief schilderen. Dus je luistert naar muziek en je laat gewoon de flow gaan. Wat er in je opkomt, dat ga je schilderen. Onder begeleiding van een vakdocent uiteraard. We hebben Hans van Pelt bereid gevonden om... Een, een workshop cartoon tekenen te ja. geven. Daar was ook vraag naar uh, van de cursisten zelf. Dus die geeft Komt uh, het ook bij workshops. Naam, ja, zeker ook Vooral een van pel. Vooral een van Pelt. Vooral hand van Pel. Ja. door, Karina. Ja. En dan hebben we Fred Rozenhart. Nou, Fred gaf vorig jaar uh, On toneelspelen. Voor ja, niemand kent hem, maar ja. daarom komt hij nu uh, goed vertegenwoordigd terug. Ja. <laughs> hij, nou, Fred geef zelf even introductie over alles wat je gaat geven dit seizoen. Ja, dit is uh, aquarellen uh, tekenen en we gaan. Uh, uh, zelfportret tekenen, dus met een spiegeltje, uh, de stijl van Vincent van Gogh dus we maken ook hele grote groepsportretten met oor, de oor of de oor erin, dat kunnen we zo doen en ook in de Franse hals stijl, want het is natuurlijk heel Franse hals, is ook ja. heel bekend hier in Zandvoort en omstreken uh, we doen ook, gaan ook buitenschilderen met de mensen, buiten tekenen. En we gaan ook nog iets anders doen. Improvisatie schilderen, wat dezelfde mensen willen. Maar alles op kunst ga ik doen met ze. Improviseren, ook theaterkunst. Wat je kan doen. Dus je speelt ook uh, zeg meisje met uh, de witte kimono, rode kimono van Breiter. Maar dan kunnen we ook spelen wie geestje kwak is, wie de, de muur is. En dan gaan we schilderen. En het is voor iedereen? Dus je hoeft niet per definitie iets... Iedereen, iedereen uh, kan al... tekenen, ja. Oké, okay, nee, want dat is helder. Eigenlijk. Ja, want uh, dan is als maken mensen ogen... Oh, het zal wel moeilijk zijn, nee. Iedereen kan tekenen, het is alleen, je moet een paar dingen af aangeven. Ja. Maar het is ook plezier dat je met elkaar dit gaat doen. En dan geeft het ook veel, uh, kijk de ene kan zingen en de ander kan niet zingen. Maar als je maar uit je hart zingt, dan uh, wordt het goed. Ja, nee, maar dat is juist die laagdrempeligheid, ja. dat is natuurlijk mooi. Want dat is ook wat vorig jaar met die snuffelstage wat we deden. Mm -hmm. Met al die discipline wat we hadden. Roken we gewoon van mensen, oh dat wil ik ook meer, dat wil ik ook meer. En dan... Kwam dit tot stand en ik hoop dat het een gigantisch succes wordt? Ja. ja, daar wil ik bij toevoegen. Vorig jaar was het meer voor de ouderen in Zandvoort. Hè, van, uh, het is leuk om weer meer mensen te leren kennen. En nu hebben we gezegd: de minimumleeftijd is 18 jaar. jaar. Dus echt iedereen is mm. welkom. En zelfs mensen met een Zandvoort-pas uh, schrijf je gewoon in. We ja. mochten. Cursus gelden toch te hoog voor je zijn. We gaan gewoon voor een oplossing zoeken. Dat vind ik wel heel belangrijk om dit te melden. Um, je bent ook mede-organisator van uh, ja. dit uh, hele festijn. Ik heb het programma even heel snel doorgelopen. Ja. Maar het is nogal. Hoe, hoe lang ben je met, met de opzet bezig geweest? Nou, ik werk meestal in staccato, want ik heb nog andere dingen die ik moet doen. Dus ik ben hier drie dagen aan, uh, aan bezig geweest. En alle docenten werkten mee. En het was meer aan pluspunt om te zeggen, zijn al die ruimtes op die data ja. vrij? Nou, op één dag na is het gewoon gelukt. Dus ik kan niet anders zeggen dat hier in Zandvoort zoveel samenwerking is, op cultureel gebied onder andere... Dus dit is alleen maar hartstikke mooi. Dus ja. we hebben gewoon een heel mooi halfjaarprogramma in drie nou, dagen vast ja, kunnen stellen. Ja, als ik het zo eens even door uh, september is gewoon vijf keer, uh, oktober is er vier keer. Ja. Dus het is een, een redelijke. Ja. Een, ja. ja. Ook, een redelijke, en daarom is het ook het pluspunt. Hè. Het ja. is een plus. Ja. Het pluspunt. Ja. plus ja. Ja. Dus, uh, en wat af. Wilde jij nog wat zeggen? Want ik haalde de microfoon weg. Nou, dat, uh, je hebt het over. Je, ga je, gang. je hebt het over uh, jeugd. En want ik kreeg namelijk de poster. Ja. Van de jeugdwerken van het pluspunt. Ja. Absoluut. Dus, dus la, kom gewoon ook naar de open dag. Kijk wat er van je gading bij is. Mensen kunnen zich inschrijven voor een workshop, maar ook voor een korte cursus. Dat kan allemaal aanstaande dinsdag. Wil ik nog even trouwens één ding zeggen. Um, we hebben ook nog een andere nieuwe docent hierbij getrokken. Dat is Hilly Jansen. En iedereen kent Hilly uiteraard. Maar zij is daarnaast naast, uh, uh, directeur van een zo'n soort museum. En ook uh, organisator van Cultuurcafé. Is ze ook gewoon kunstenaar. En zij geeft... Heeft ook mm. ...in deze Leuk. serie lessen gaat ze ook workshops geven. Mooi, ze was eerst kunstenaar en daarna ging ze al die andere... Inderdaad, ja. En toen kreeg ze de druk en toen was ze kunstenaar af... ...maar ze is gewoon kunstenaar. Ja, ja. ja, ja. ja. ja. ja. En ja, elkaar. Ik, ik wil eraan toevoegen, ik heb vorig jaar dus meegedaan... ...en uh, wat mij uh, toen aantrok was het feit dat het een geclusterde periode was... ...dat al die cursussen werden werd gegeven voor twintig mensen... En die hele periode bleven die twintig mensen bij elkaar. Er vielen wel een paar af uiteindelijk. Maar dit jaar hebben we besloten om het een andere opzet te geven. Dat het een groep is van maximaal tien. En dan verspreid over het, het een half jaar. Mm. En um, dat betekent dus dat niet iedereen elke keer elkaar zal tegenkomen. En dat was vorig jaar wel. Ja, vorig jaar was het de groep die ging alle ja, projecten ja, doen. Ja, ik, ja, doen. Ja, ja. ik zie nu een heleboel projecten. Ja, ja, ja. Um. Maar die tien mensen die wel een serieperiode gaan doen, hè, die zien elkaar dan tien, uh, die, uh, die die zitten af, afhankelijk van de cursus vier keer achter elkaar dezelfde groep. Maar dan in, in een periode van een korte periode ja. van vier weken maximaal. En daarna kun je ook opschrijven voor meer. Oh, ja. ja. De microfoon die verdwijnt af en toe. Um, dat wordt een hele puzzel, Karina. Uh, ja, als maar. je dat zo... Uh, nee hoor, het is een kwestie van de inschrijven dinsdag. Ja. En als mensen niet naar de open dag kunnen komen. Dinsdag, er liggen alle inschrijfformulieren. En alle cursusinformatie liggen gewoon met pluspunt. Je kan het daar ophalen. Je vult het meteen in. En je geeft het aan pluspunt. En dan komt het bij mij terecht. Mm. En, en, we voor, en we hopen voor 100%. Maar het is de kans dat er meer dat gedaan wordt. Nou ja, ja. dan zien we. dat. Is, maar we zijn met een start bezig om het cultuur... Ja, nou ja, het is al veel cultureel, maar gewoon nog even weer een boost te geven. Zo ja, ook van cultuur. Ja, nee, maar je moet soms wel de dingen moeten dan iemand boven het koor uitsteken om dat te gaan ondernemen. En dan krijg je dit soort resultaten. En van hebben Carine te danken, want we werden al koppen gingen naar jou toe. Ik ga het wel coördineren. Nou ja, ze hebben toch niks te doen, dus denk ik... Ja. Maar hoe lang bouw je in Zandvoort? Uh, ik ben in 2018 hier komen wonen nou, je, ja. en ik kende eigenlijk ja. niemand. Hè? Nee, dat is ook de reden waarom nee. ik zelf ja. uh, naar het Zandvoorts Museum ben gegaan ja. en dat ik deze kunstles heb opgezet. Nu ken ik veel meer mensen. Ik, ja. ik ga letterlijk mensen gedag zeggen. Ja. In Zandvoort, dat was gewoon in het begin echt niet zo. Dus het helpt ook voor een, mij persoonlijk. Een, uh, een goed voornemen is gewoon om iedereen die je tegenkomt gedachten te zeggen. Tuurlijk, ja. maar dat doe ik ook. Ja, sowieso mooi. En nou meestal ja. zeggen ze. Ja. Dus, uh, het is zeggen ook, ze uh, nou in samen. Hè. Ja. Ja. Ook, uh, en, en laten we ook, er is al zoveel nadigheid overal. En laten we nou ook een keer een schouderklop geven. En iedereen in zijn waarde laten. En hoe leuk lekker, het allemaal is. Lekker positief naar voren lopen. Ja, positief. Nou ja, dat, want het is gewoon. We zijn als ik een positief dorp. Als we nou zien de beelden wereldwijd. Ik was in Hawaii van over de prait. En wat eerst komt daar op de televisie Zandvoort met spellers. Ja. Ik dacht altijd een lelijk, ge lelijk gebouw, het was zo mooi. Ik zeg, daar woon ik. Maar inderdaad, wat jij zegt, door dat vrijwilligerswerk uh, ja. en door gewoon je in te zetten, ja. uh, verbreed je zo je horizon ook ja. binnen het dorp zelf. Ja. Dat Absoluut. Dat hoort voor iedereen. Ja. Uh, ja. Ja. Goed, we moeten een beetje ja. afronden, maar u hebt het laatste Vistel. woord. Vooral glasvuurzing vond ik zo leuk. Ja? Ja. Mm. Ik had daar LK. nog nooit LK. uit. Het ja, is gewoon geweldig. Er gaat Kom je dan ook wel eens in de smids? Ja. ja, zeker weten. Het is altijd leuk. O, het is ja, een fantastische plek voor zo'n ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja. Dames en heren, dank voor uw komst. We ja. hopen dat heel ja. veel mensen de 19e om 10 ja. uur in Pluspunt aanwezig zullen zijn. Absoluut. En, en, en mochten mensen die zijn, laat contact opnemen. Dan kunnen we altijd nog verder.